And I'll see you next Legelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelend. Deals en code. Goedemorgen. Oh, dag Vera. Meid, wat leuk dat je even belt. Want laat ik het nou op de kop getikt hebben. Nee, wat jij het laatst over had, zeg. Die doorkijkbikini. Nee, in het nieuwe boetiekje in de Kerkstraat. Kind, wat een zalige, flieterige fluttertjes, hè. Die verkoopster, die zei nog... Ik zal het prijsje er maar aan laten zitten... anders vinden ze niet meer terug in het pakje. Ja, en ik er gisteren mee op het strand natuurlijk, hè. Joh, wat een sensatie gewoon. En een bekijks. terwijl je het nauwelijks ziet, hè. Zeg, waar bel je eigenlijk vandaan? Uit Tokio? Goh, wat leuk. Zeg, er is toch iets? Niet iets. Nee, bel je zo maar even? Zeg, het wordt toch niet te duur, hè? Oh, je belt op kosten van de zaak. Nee, dan is het goed. Ja, leuk meid. Weet je wat? Dan bel ik je van de week nog even op kosten van mijn baas. hè? Anders wordt het te duur voor jouw baas, natuurlijk. Ja, afgesproken hoor. Doei. Zo, dat is dat. Ja, als je van die satellietjes hebt, moet je ze gebruiken ook. Zo, zo. Ho, ho, ho. Die heeft er traantjes gelukkig ook weer gedroogd. Goedemorgen. Morgen, die Biels. Morgen, zeg. Morgen, morgen. Jij ziet er trouwens ook weer bijzonder smakelijk uit, zeg jij. Eerlijk, hoor. Ja, dank je. Ja, die blouse ook, hè. Leuk, beschaafd. Staat je goed, dat hooggeslotene, met zo'n sierritje. Merk waardering, hoor. Zijn je hooggesloten? Ja, niet dan. Mijn bril, even mijn bril. Met het... Oh, nee, ik zie het. Nee, Lama, Doe maar weg, zeg. Ik bedoel, Lama zit. zitten. Ik bedoel, nee, ik zet hem wel weer af, mijn bril. Ja, jij met je sierritje. Waar had ik het over? Nou, er had iemand even gehuild, geloof ik. Ha, even? Het hele weekend. Even. Ach, jee. Wie? Doemi. De meid, Doemi. Tante Lien dus, mevrouw. Ach, wat had ze? Die? Die kan er niet tegen, hè? Die gaat al in de vernieling als ze aan die man denkt. Welke man? Die jabijn. Je weet wel. Wie? Jabin, die man van, uh, je weet wel, muziek. Die Paul, je weet wel. Chopin? Dat zeg ik, Jabin. Je <tie> lijkt Paul wel, zeg. Die ging me ook al steeds in de verbeteren waar iedereen bij zat. En daar kan die vrouw niet tegen, tegen Chopin. Nee, nee, gevoelsmens, hè. De ontroering, hè. Het is er te veel, de meid, hè? Het is emotioneel, vermoed ik, hè. Of ze uitjes is schoon te maken, hè. Een gevoelsmens... Die geëmotioneerd uitjes zit schoon te maken, die sfeer ongeveer. Het is de gastvrouw, begrijp je? Oh, had je, had je gasten dan? Ja, ja, ja, ja, ja. Keurige mensen overigens, mogelijke opdrachtgevers, namelijk. Professor G.J. Christian Wijnhebber. Dus, de, de, de, de Wijnheber. Dus ja, ja, ja. Wacht eens even. Ja, ja, ja, ja, diezelfde. Diezelfde, ja, de, de bekende muziekpedagoog. Beroemdheid, die man, hè. Weet er alles vanaf van muziek. Man kent zijn bullen. Kan zijn spijkerbak dromen, de wijze van spreken. God, wat leuk om zo'n mannen te ontmoeten, zeg. Ervaring, kind. Dat is een ervaring. Erudit. Namelijk, hè. Het type waar ik altijd onmiddellijk contact mee heb, hè. Omdat het leeft. Mensen leven. Man heeft geleefd. Maar ja. Maar ja. Iets te veel misschien. Te veel geleefd. ...en die de gevolgen enigszins afgeleefd. Erudiet, zwa, maar afgeleefd. Voel je? Zo mal als een bos uien, zeg maar, zit geen leven meer in. Ach, en uh, is hij getrouwd eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Je krijgt niet de indruk, maar hij is eigenlijk wel getrouwd... ...met Helene Pardoesje. Hey, dus, ja, ken ik die naam ook niet <laughs> zeker wel. De bekende soprano... Geweest dan, zo'n hele hoge. Je weet wel, zo'n uh, doleratuur, doleratuur of hoe heet dat? Maar is die dan al zo oud? Wel nee, die haalt de dertig nog niet. En waarom zingt ze dan niet meer? Dat vroeg ik ook. Ik zeg maar, uh, uh, waarom zingt u dan eigenlijk niet meer? Ze wijst met haar oor naar hem en zegt, ach, wat zal ik nog zingen? Die sfeer, voel je? Ach, goed. En hij? Hij, hij vindt alles best, hè? Dat is weer de erudiet in de man, hè? de afgeleefde levenskunstenaar. Hè? Die zal bijvoorbeeld gisteren uh, nog aan het diner een toast uitbrengen. Hè? Dus die heft met onzekere hand zijn lege glas. Hij zegt: Beste vrienden. Vervalt daarna in een langdurig peinzen. Kijkt mij opeens midden in het gelaat en zegt: Biel, joh, ik ben al aan mijn vijfde wijf bezig. Maar roodkokertjes zoals moeder ze stoofde, niet één. <lacht> ik zeg, op uw gezondheid, professor, die sfeer, hè. Man heeft er zich bij neergelegd. Bij het huwelijk? Bij, bij het huwelijk, bij alles. Hè? Toen ik hem van de trein haalde, hij zal uitstappen, ik reik hem de hand. Hij pakt mis, hij slaat zo lang uit op het perron met zijn oude lijf. Ik zeg, zal ik u even overeind helpen, professor? Hij zegt, waarom? Ik lig hier uitstekend. man legt zich bij alles neer. Nee, was erbij die zegt nog, Goeie, Goeie even, even Ik vertel Ter Helle net van de professor, zeg op het perron... dat die man niet meer wou, hè? Dat ik hem naar de uitgang moest dragen. Ja, dat was geen gezicht, Olin. Nee, zeg, maar jij nou over? Geen gezicht, zeg. Ter Helle, dan die weer even. Daar zeg ik dus, met die man in mijn armen, iets van, jongen... Help jij mevrouw even uit de trein, ja? Nou, en dat deed ik. Ja, ja, neef even als ik zeg help mevrouw even uit de trein... dan zeg ik niet draag mevrouw even uit de trein. Nee, maar zij zag jou met hem. Dus zij zegt meteen giftig tegen mij... waar moet ik soms zelf lopen? Ja, dat zijn weer artiesten onder elkaar, Jaloers, tot in het openbaar vervoer. <lacht> Bang, doordat reizigerspubliek niet vervolgd te worden aangezien, hè. En toen Chopin nog? Nee, nee, nee die was al geweest toen. Wie? Grotebal. <coughs> Wolfgang Grotebal. De bekende chappijnvertiller. Die was toen al op hoge benen weer vertrokken met zijn Nelly. He? Dat moest ik van Pol horen. Van Koen? Ja, nee, niet van Doemi, die kon al niks meer zeggen. Die was al in tranen. Die hoeft, die hoeft het woord Chopin maar te horen. He? Dus wij komen daar binnen, zouden met die mensen en Pols zeggen. Morgen, chef. Morgen, lui. Ja, ja, die zegt, morgen, chef. Morgen, lui. Morgen, pol En die vertelt me van die ruilpol, Je weet wel. Oh dat met die kamers, chef. Ja, rampen, zijn Rampen met die kamers. Wat was het dan? Nou, die zagen Tine en mij dus aan voor de hoteliers, begrijp je? Nee, dat begrijp ik niet, nee. De helle artiesten. Wat dacht je van artiesten? Die reizen van hot naar daar. Die kennen geen huizen. Die kennen alleen maar hotels. Ah, dus die begonnen meteen van waarom Leen Lorre en Mathilde Naas Harn wel in een kamer met balkon? Ja. Wat moeten wij met die twee rotramen? Ja, ja. Nou, toen maakte ik nog een grapje, Chef. Ik zei dan, nou, u zou er desgewenst uit kunnen springen. Ja, nee, maar dat begrijpen die mensen ja. niet, Paul. Daar zien ze de humor niet van in, man. Daar zijn die mensen iets jaloers voor. Die gunnen de ander nog niet en die van zijn eigen balkon springt. Zeg maar nou eens even. Nou ja. raak ik even de taal kwijt. Ja, ja, nou dan? heb ik dus professor Wijnheber en zijn vrouw. Ik heb Wolfgang Grotebal met zijn Nelly. Ja. Ik heb Leen Lorre en Mathilde. Ja, de fameuze sopraan. Mathilde Naasharn. Uh, hoe zeg je dit laatste? Oh O, het zijn zij Naasharen. Ja, het wordt wel te heet dat je dat vraagt, ja. Die spreekt dat wijfje het hele weekend aan als mevrouw Neushoorn. Oh jeetje. Ja, oh jeetje, ja. Tegen een zegt neushoren. Nou ja, ze gaf er enigszins aanleiding ja, toe. Ja, ja, maar ja, jij bent een beer, niet muzikaal. Je gaat op het uiterlijkheden zitten letten. Ik weet dat het jou volkomen ontgaan is wat die vrouw als zangeres voor een zeldzaam, briljant orgaan heeft. Maar dat waren dus allemaal gasten van je? Wel nee, nee die, had, die had ik gehuurd. Ter ere van professor G.J. Christian Wijnheber en zijn vrouwtje. Mathilde Naasharn, dus met haar fameuze coloratuur. Koleratuur, Ko -ratuur, nee. ratuur, chef. Mathilde Naasharn, dus met haar fameuze coloratuur. Coloratuur, Ko chef. Dala, ja, ja, ja. Wat, wat mij betreft koolrappenpuree, Pol. Ook lekker, chef. Ja, ja, ja. Maar haar man en begeleider, dus Leen Lorre. Bekende accordeonist. Nee, accompagnateur, chef. Ja, dat zei Paul. Verkeerd gestaan, chef. Plus Wolfgang Grotebal dan nog. Met zijn chopin vertillen. Chopin vertolken, chef. Ja, daar heb ik Paul. De, de heer beste weet al, Pol. Zal die man chopin. Zat die man chopin te vertolken? Of zat hij zich er al te vertellen? Nou. Ja, de man was inderdaad wat minder gedisponeerd, Chef. Juist, Pol. Als iemand grienend met zijn kop op de toetsen gaat liggen slaan, nou. dan is hij de controle kwijt. Dan is zijn spijkerbak hem de baas, Pol. Uw punt, Chef. Oh, dus hij is nog wel teruggekomen. Je zei net namelijk dat hij op hoge benen vertrokken was. Teruggehaald van het perron moeten plukken, Wolfgang Grotebal. Met een zoet lijntje van. ja. Maar wat nou toch, Grote Wolf. Dan krijgt de Grote Wolf toch mijn slaapkamer met balkon. Ik was al lang blij. Dat hij op dat argument bereid was weer met je mee terug te wandelen. Ja, dat had je gedacht, zeg. Daar brak ik nog bijna op af, zeg. Hij zegt, wandelen? Ik meen zo even gezien te hebben... dat hier een bekend muziekpedagoog van het perron gedragen werd. Dus zouden maar weer met die mensen het kind en ik. Ja, dat was wel geinig. Wat? Nou, met die Nelly, dat vond ik wel geinig ik. Ja, over Senant gesproken zeg. Die heeft die meid het hele weekend niet meer neergezet. Kiek. Nee, dat vond ik wel een prettige dracht, dat. Ja, ja. Waar professor G.J. Christian Wijn bij bij was. Maar dat was een vrouw toch niet? Nee, zijn vorige. Nelly Hoera, bekende harpiste geweest, hè. Nu dus gescheiden van tafel en bed van Wolfgang Grotebal. Hè. Wat dus ook alweer moeilijkheden gaf, die twee, hè? Van, van een tafeltje apart en een veldbed extra, die sfeer, hè? Oh, dus men kende elkaar. Helene Pardoes en Nelly Hoera. Jazeker. Yes, dat merkte ik al toen ik ze al elkaar voorstelde, zeg. zeg. Dat, dat had meteen al zoiets kills van... Uh... dagletje, Letje. Dag, El. Uh, sorry, chef. Ik verstond iets aanzienlijk minder ladylike, chef. Nee, nee. dagletje, Letje. Dag, El. Ja, ja, mogelijk hoor, Paul. Maar er vroeg wel iets dus, hè. Dus ik probeerde dat nog zo'n beetje geanimeren te maken. En ik zeg iets van zo, zo, zo. Dus u hebt de harp aan de wilgen gehangen, mevrouw Hoera. En ik zie Helene Pardoes meteen helemaal wit wegtrekken. En Nelly Hoera zegt, nou nee, eigenlijk andersom. Hè. De wilgen de harp. Mm. <coughs> Waar ik dus nog ergens een grap in vermoedde. Dus ik zeg van... <laughs> Hoe bedoelt u? Ze zegt nou, ik gebruikte mijn harp de laatste maanden van mijn carrière eigenlijk alleen al maar als pijl en boog. En ik weer van ha ha ha, hoe origineel en waar schoot u dan op? Ze wijst met haar oor op Helene Pardouche en zegt op haar daar. Dus die kenden elkaar ook al persoonlijk. Ja, wat wil je? Dat is de voorvorige mevrouw professor G.J. Christian Wijnheber geweest. De huidige mevrouw Leen Lorre dus. Goh, wat leuk zeg. Dat is dus de enige van die drie die haar carrière niet voor die oude professor heeft opgegeven. Nee, nee, zij ook. Maar zij heeft hem later weer voorgezet om Leen... Haar tweede man. Leen Lorre, ja. Goh, wat leuk voor die man. Ja, nou, ik weet niet hoor, ik weet niet. Ik weet niet of dat leuk is voor die man jij? Ik, uh, ik kreeg niet de indruk, sjef. Nee, hè, nee, hè, nee, nee, nee. Ja, het is natuurlijk ook een klap, hè. Als je zelf ook roem hebt geoogst als chapijnvertiller... Hè? en je wordt dan even gedegradeerd tot de hoempa-kurkie-bijwagen van Tilneushoorn, of hoe heet ze? Maar waarom wou ze dat dan doen? Hè? Dat vroeg ik haar ook, hè? Ze zegt, ja, u denkt toch niet... dat ik hem maar maandenlang op toneel had gaan met Nelly, hoera? Nou, ik bedank ze, die heeft mij te veel pijlen op, de Harp. En toen nog dat met uw diner in de Nijen Taverne... Zegt... Hummer op Paul, oh. daar denk ik liever helemaal niet meer aan, zeg. Daar praat ik maar liever niet meer over. Kan je je voorstellen, Terhella? Nee, wat is daar gebeurd dan? Wat er gebeurd is, zeg maar niks. Nou, ik vond het wel lekker, Rikke. Ja, maar jij was ook wel de enige weer, jij verschrikkelijk, zeg. In de nije taveren, uitgerekend een van de chiekste tenten, notabene. Ja, en die Chiron, die begon ook al een beetje misprijzen te kukken, hoor. Ja, ook zo fijn, zeg. Als je een gole in je gezelschap hebt, zeg, dan kuchelen. Oh, die zijn als te dood dat ze een koudje vatten. Die, die begon meteen van... Oh, oh gut. Oh gut, mijn orgaan. Het hier van de virussen. Ja, die sfeer dus, hè. Dus ik met meteen geanimeerd roepen van Anton. Ja, wil je even opnemen? En wat mag het voor u wezen, mevrouw Hélène Pardoes? Wat zegt ze met een tachtig kilo? Ik niets graag. Ik doe aan de lijn. Snap je de truc? De truc? Artisten! Gunnen elkaar geen hap, eten toch zeker? Nou ja, maar er hoeft een ander zich toch niks van aan te trekken? Artiesten niet? Nou, wat dacht je nou toch, zeg. Hey. Als er één aan de lijn doet, dan doen ze slag allemaal aan de lijn. Die vallen meteen al een kilo af van jaloezie. Ja, en daar, daar zaten wij dan, Lien. Oh, eerlijk, ik was af en toe blij dat ik doe met de mensen nog hoorde snikken. Ik denk, we leven nog. En dan komt die chef nog met zijn uitgestreken gezicht vragen of alles naar genoegen is, meneer Biels. Ik zeg, ja hoor. Hij zegt, betreurt het gezelschap een overledene in de familie, meneer Biels? Ik zeg, in dit gezelschap betreurt de familie uitsluitend de overlevende, Paul. Hij zegt, mijn innige deelneming dan, meneer. Die sfeer, hè. En krui het, ga je eens maar weer naar huis op je lege maag. Ja, niet leuk, zeg. En het muziekavondje zelf? Oh, praat me daar helemaal niet van, zeg. Paul. Uh, die wat uh, gedwongen sfeer bedoelt u, chef? Rampen, te hele rampen. Ik wou dat ik die oude raad had opgevolgd, zeg. Jij niet, Paul? Uh, raad, chef. Ja, toen hij dat pont watten in zijn oren zat te draaien. Ja, dat uh, vond ik eerlijk gezegd ook nogal pijnlijk, chef. Ja, maar hij bleef er gezond bij. <lacht> hij wist wat hem te wachten stond. Die man kent zijn spijkerbak. En toen ook dat nog, hè? Hè, uh, oh, dat. Ja, oh, haal het nou op Wat was dat Oh, wat bol zegt dat, met die, met hem natuurlijk weer. Nee, weven het kind. Ja, nee, dat was een schrikreactie, omhoog. Ja, wat het is, is het. Ja, nee, maar die dingen, die waren gloeiende. Welke ja. dingen? Die uh. dingen, die dingen, die ballen, van Doemie, Doomy de ballen. Hoe heette die, de bitterballen? Ja, daar brandde ik mijn vingers aan, namelijk. Ja, maar die pak je ook niet met je vingers. Die prik je aan je prikkertje, die ballen. Ja, maar mijn prikkertje brak. Ja. En Tante Lien had al zo'n verdriet, dus toen ja. denk ik, nou ja, weet je wat, dan doen we het zo maar even. En toen kreeg ik dus die schrikreactie van weg is weg. Ja, dat weg is weg, zeg. Die gooit er even een gole die dan net haar waanzinnige liefdesleven staat te vertolken. Ze gloeien de bal in de orgaan. Oh, ik dacht in de keel. Dat is de orgaan. Dat oh. ik... Maar waarom zingt zij dan zo door de neus horen? Nou ja, nou nog kritiek hebben ook. Verschrikkelijk zeg. En wat zei ze? Ja, ook een leuk vraag, joh, helle. Wat zei ze? Wat zeg jij met de groeiende ballen, Jorgaan? Nou zeg, nou zeg, dan zit je nog voor de rest van de avond... ...heigend het roet van je stembanden af te blazen, meer niet. Nou, toen was de stemming er zeker wel een beetje uit, hè. Onder artiesten, ben je gek? Dat valt nauwelijks op zoiets... In die herrie, dat bek vecht rustig verder, hoor. Dat heeft hoegenaamd geen contact met elkaar. Met mij trouwens ook niet, merkt hij dat, Paul? Uh, wat, wanneer, chef? Nou, toen ik over die herrie heen... aan Wolfgang Grotebal verzocht... eens iets katremijn te spelen. <lacht> dat hij toen riep met wie. Dus ik zeg, nee, ik vraag een stukje katremijn te spelen. Hij zegt, ja, maar met wie? Ik zeg, ja, machtig. ...of u een stukje Katremijn wil spelen. Verstaat u mij niet? Hij zegt, ja, maar met wie? Ik zeg, u spreekt met Biels. Ja. Katremijn is vierhandig pianospel, chef. En de man heeft er maar twee, dus. Ja, dat hebben we gemerkt, ze. Wat speelde hij dan? Het bekende werk, de kleine spijskaart van Sapijn. De wat, chef? De kleine spijskaart, of hoe heet dat prollerig in prollerig Frans? Uh, bedoelt u menuet, chef? Ja, de kleine splijskaart in goed Nederlands, Paul. Yeah. In C, meer, min. Uh, in C, mineur, chef. Ja, ja, ja. En dan nog iets van... Eet u de zee in, meen ik? Eet u de in C, chef? Ja, Paul. Plus dan nog wat in uh, nocturne Lelures. En dan als toegift. Dat van Le Bussie, meen ik, hè. Iets van La prêt pie du Grammofoon. En toen gebeurde het dus. Nee, nee, dat was tijdens de Children's Corner, chef. Ja, de kinderkolder, mogelijk Paul, ja. Dat konden die herrie niemand meer horen, hè. Maar toen gebeurde het dus. Wat? Met die daar, met hem weer het kind. Ja, oma, ik begreep dat verkeerd, weet je wel. Ja, jij begrijpt alles verkeerd, weet je wel. En jij moet in die gruwelijke ruziesfeer niet banaal met die pianist gaan staan meebleren. Dan is het logisch dat ik roep van klep dicht daar. Ja, ome, maar dit kan tweeledig geïnterpreteerd worden klep dicht. Ja, maar een beetje zinnig mens begrijpt eruit. Dat hij zijn eigen klep moet houden en niet dat hij andere klep moet dichtslaan. Ja. En zeker niet op het moment dat de gek zit zich zit te vertillen aan de kinderkode van Van Bussy. de Bussy. Helle. De pianoklep? hem zeg. Ja. Alle tienstmans chapijnleiers raad Bij een pianist, doe me een lol, ja. op zijn organen. Waarmee hij de volgende dag met Mathilde Naasharm in Berlijn moet optreden. En als hij er dan nog ineens Johannes Kiep en Kiep in wassen mee kan verwezenlijken. Ja, als mijn advies goed was opgebracht, dan had hij het misschien nog gered, Jack. Ja, as, as, as is verbrande turf, man. Ja, nou dus zagen die handen van die man ook wel een beetje naar de uitzicht toen ze onder die lampen vandaan kwamen. Ja, heb je daar ook nog commentaar over, jij? Zij lamp? Ja, lamp, ja idee van Paul als sportsman dus, hè. Kent die blessures die, Ja, Half uurtje onder de rode lampen, je hebt het ergste gehad, chef. Ja, Paul, behalve als ik die opdracht aan het kind hier geef, man. Dat hij zijn fout weer een beetje herstellen kan, hè. Die kans geef ik hem nog, En Wat doet hij daarmee? Ja, weet ik dat iemand zo kleurgevoelig is. Dat is iedereen. Iedereen die een half uur met zijn geblesseerde vingers... onder een ultraviolet gezet wordt. Nou, die krijgt dat... Iedereen heeft dan tien kokende socijs als de pannenhalen. <lacht> en, da en daar moet die man dan in Berlijn zich mee als chapijgas gaan zitten vertillen, zegt. Nou, maar met, met, met, met, met, ik weet niet. Ik, met, met ik, oh daar, Rinderman, over socijs gesproken. Vredigdame, bedrijf een ook al morgen. Ah ja, die is er lieverd. Ik geef hem je even. Nee, Kees knurf. Geen maar hier, dankje Biels hier. Ja, meneer Riddeman, attent van u dat u even bent. Zijn u een proces, meneer Riddeman? Vanwege de impresario van Mathilde Naas, hanger en Wolfgang Grotebal, mij bekend? Ja, maar, maar, nee, mag ik dat even uitleggen, meneer man. Dat was namelijk de schrikreactie van de hete bal van het kind. Ik bedoel, okay. kijk, die pianist was. Fijn. Biels en Co. een radiofeueton geschreven door Jan Moraal. De rolverdeling: Biels Co. van Dijk, zijn secretaresse Fiet Koster, haar verloofde Frans Koster en neef Eve Mathé Verdaasdonk De regie had Jo Fischer Jr. Het was een herhaling van november 1971.